Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Oho. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Parijs heerst al de hele dag een gespannen sfeer... bij de betogingen van mensen in gele hesjes. Op de Champs-Elysées zijn nu en dan schermutselingen... tussen de oproerpolitie en demonstranten. Daarbij is ook traangas ingezet. Er zouden in Parijs 8000 mensen meedoen aan de protesten... in heel Frankrijk meer dan 30.000. In Parijs zijn zo'n 270 mensen gearresteerd... Vorige week zaterdag liepen de protesten compleet uit de hand. De gele hesjes die vandaag in Frankrijk op straat zijn... eisen het aftreden van president Macron. Ook in België en Nederland zijn demonstranten in gele hesjes de straat opgegaan. In Brussel heeft de politie ook traangas ingezet... en zijn zo'n 115 mensen opgepakt. In Amsterdam, waar ook een kleine betoging was, zijn drie mensen gearresteerd. En er waren ook gele protesten in Rotterdam en Maastricht, Alkmaar en Den Haag.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. Zandvoort op zaterdag. Vrolijk kerstfeest. De mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. FM Kaarsjes aan. De kerstboom glanst, is feest in het hele En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 Vanavond tussen 7 en 9 wordt hij weer uitgezonden bij ZFM. De Eurobreakdown met de 40 beste hits uit heel Europa. Met Mike Bulet, collega, en uiteraard ook Patrick van Buringen. Ze zetten de 40 beste plaats voor je op een rij. En uh, waarschijnlijk staat deze er ook nog wel in genoteerd. Je Dean Lewis en Be Alright. We gaan live schakelen met Duitjesveld naar Joop van Nes wedstrijd van vandaag. Joop, goeiemiddag. Ja, goedemiddag, Rob. En waar Ja.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 Zandvoort staat 1 na laatste en Edo 2 na laatste. Het verschil is twee punten in het voordeel van Edo. Dus het is een, een voetbalwedstrijd om het Egi erop. Het is, uh, moet heel spannend worden. Die wind heeft uiteraard uh, na en voordelen. Zandvoort speelt op dit moment tegen de wind in. Straffe wind, echt waar. Ik denk dat het zomaar 6-7 zal zijn. Maar je kan beter tegen de wind in voetballen, vind ik. Dan met de wind mee. Met de wind mee kan je die bal moeilijk doseren. Moeilijk de snelheid geven die hij nodig heeft om personen te bereiken. Vaak is dat te hard. En uh, als je tegen de wind inspeelt, dan kan je die bal, als je die laag houdt, goed in de ploeg houden. En dan kan je af en toe de, naar de richting van het tegenovergestelde doel gaan. Dat is een paar keer gebeurd met Sandvoort. Er zijn nog niet echte kansen geweest. Ook uh, Edo heeft nog geen kansen gehad. Sandvoort dat overigens niet helemaal compleet is. Vries is nog steeds geblesseerd. Die heeft... Uh,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 Vier weken extra om echt weer goed uh, in vorm te en in, in, uh, in, uh, in, uh, van mijn bestuur af te komen. En, uh, maar ja, dat is aan hem. Uh, hij moet dat bepalen samen met de medische staf, medisch de verzorger van het eerste. En met de samenspraak uiteraard met de Op dit moment is Edo in aanval. Hier wordt een diepe bal gegeven met buitenspel. Zo gaat hij eigenlijk al een, een poosje. Uh, Edo dat de diepe bal, de lange bal hanteert en door die wind daar mee mee mee heeft. Zandvoort dat komt er nu zo nu dan lekker uit, maar nog niet echt gevaarlijk. Graag de stap weer bij die wedstrijd. Zandvoort tegen Edo. Dankjewel je wel, voor dit moment. En uh, we moeten gewoon gaan winnen vandaag, toch, Joop? Het, het, het, het moet, moeten gewoon verplicht. Verplicht, vind ik ook. <lacht> Hou ons op de hoogte en dank wel voor dit moment. Ja, graag zo. Oké, okay, tot zo. <tied>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 Zo leuk, Albert Jan, tijdens uh, de kerstperiode dan, uh, nemen de supermarkten het altijd uh, tegen elkaar op op tv. Wie <laughs> ja. heeft de mooiste commercial? En ook een uh, supermarktketen die gebruikt uh, dit plaatje, Winter Wonderlands. We horen hem ditmaal in de uitvoering van de Euripix. Yes, zo'n vers nieuws. Goed, iets nieuws en hopelijk uh, wordt het ook een traditie en dan heb ik het over de Rotary Santa Run Zandvoort.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 Medeorganisator van diverse activiteiten zoals de circuitrun Run Zandvoort loopt, vrijdag rijvaardigheidstraining Circuit Zandvoort en natuurlijk voor het eerst de Centa Run. Ieder jaar is de Rotary Club Zandvoort daardoor dankzij vele deelnemers in staat ruim 20.000 euro aan landelijke en lokale doelen uit te reiken. Schrijf je snel in voor de gezellige Centa Run Zandvoort. Voor 12,50 euro ontvang je je Centa Pak. Er zijn ook jurkjes verkrijgbaar en deelnamewijs voor de run. De centenpakken voor kinderen zijn 10 euro. Inschrijven kan via... www.zandvoort.rotary.santarun.nl www.zandvoort.rotary.santarun.nl De loop duurt tot ongeveer half zes... waarna direct de medailles worden uitgereikt...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 De kerstpakken voor deze leuke wandeling door het centrum van Standvoort. Zodanig gaan we weer even contact opnemen met Javier Ries, tussenstand van de wedstrijd die vandaag gespeeld wordt. Gaan we gaan naar Joop toe, Joop. Ja, want we hebben een doelpunt. En een goede doelpunt. Een prachtige paas, een steekpaas. Van, uh, even kijken wie was het overweer. Want het is alweer vijf minuten geleden. Kon Michielsen. Die paas uh, diep naar uh, water. Die kon met zijn snelheid die bal pakken. Passeerde op een verschrikkelijk mooie manier twee man.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 Wederom voor u samengesteld. Laten we beginnen met vanavond. Dan is er weer een toneelvoorstelling van Wim Hildering in Theater de Krocht. En het begint vanavond allemaal om acht uur. Gaan we naar 14 december. Dan is er een winterdisco in Pluspunt. En dat begint allemaal om zeven uur. De winterkinderdisco Pluspunt aanvang zeven uur. Die veertiende december. Gaan we naar de vijftiende...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 www.ijsbaanzandvoort.nl En het schema heb ik ook gezet op de ZFM map dus daar is het ook te vinden onder evenementen. Over evenementen. Goed, dan last but not... nee, nog niet last but not least... maar op uh, is het nou 21 december of 22 december die sprookjeswandeling? Uh, 22 december. 22 december. Hier is, want in de Zandvoortskrant staat weer 21 uh, december. Dus uh, ik ga ervan uit dat het 22ste is... want dat heb ik voor jou doorgegeven. Goed.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 I wonder, does a message get to you? Even de middag evenementagenda rijden we deze zin uit uh, eveneens weer de jaren 80. Want mora was dat in de Tarzan Boy. Blijf gewoon uh, lekkere muziek. Straks uh, trouwens uh, meer uh, kerstmuziek. Ik heb nog wel een paar leuke plaatsen voor je uitgekozen. Maar zometeen gaan we eerst weer naar Duitsersveld. Want Jelp had goed nieuws voor ons. We staan met 1-0 voor. Vandaag in de, de derby, de regio derby tegen Edo. En of dat uh, zo blijft en uh, zo uh, aan het einde van de eerste helft.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 Reason, so man, put that on again. i don't wanna hear sad songs anymore i only want to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 Put that right good on again van nou weer even geleden, maar hij blijft leuk. Deze single van Rita Ora en uh, Your Song. We schakelen voor het eind van de eerste helft van de voetbalwedstrijd... van vandaag weer een Joop van Op Duintjesveld, op een zeer winderig Duintjesveld, Joop. Ja, Rob, uiteraard. Uh, de, maar dat hebben uh, jullie blijft het ook, denk ik. Ja, alleen we oh. zitten lekker binnen. Dus... Uh... Ja, ja, ja. ja. Nou, ik wou oh, niet het bij bij was. Maar goed, het is koud op, laat ik eerlijk zeggen. Um, ja, het is gelijk. Ik kon jullie niet bereiken, technische storing. En het, het is helaas gelijk. In vijf minuten nadat Sampoort uh, op 1-0 kwam, heeft uh, Edo helaas uh, de, de tegentrechter gescoord. Uh, Boat dat zie ik, maar er gingen wel een paar foutjes in de Sampoortse verdediging aan vooraf. En sinds die tijd is het uh, ja, een beetje een spelletje over het middenveld. Nu is Sandvoort in ieder geval een aanval. Vierde rechterkant. De wit water, haat de achterlijn. Nee, nou, gaat de bal passeren. Gaat de het gaat 16 meter in Het schudt heel hard tegenverdediger. En ja, Edo kan vrij simpel uitverdedigen. Dat is eigenlijk de hele tijd al het geval. Sandvoort komt toch wel gevaarlijk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 En, en Edo is in de aanval. Over de linkerkant van hun veld wordt teruggespeeld. En Edo is uh, nu op de helft van Zandvoort. Een traag speelder wordt gekeken wat er gebeuren moet. Uh, als je nou uh, die bal diep speelt, ja, dan gaat hij die zo doen. En die, die aanvallen van Edo, en, ik heb de niet daarmee op dit moment, uh, zorgt ervoor dat die bal over de achtlijn gaat. Ja, Zandvoort mag vanaf de 5 meterlijn de bal weer in het spel brengen door aan die net uh, vanuit een, een, een, een uh, strafzok, een vrije schop, een metertje of drie, buiten het strafzokgebied. die bal uit zijn doel rantelde, echt Een rantelde. een snoeihard genomen, prachtige bal. Maar Kerkman was paraat en daardoor staat het nog steeds 1-1. Dus, uh, Goed, uh, hij mag hem nu uitnemen. Dan doet dat weer heel hoog en die bal komt steeds weer terug, ik snap dat niet. Zorg dan dat je die bal in de ploeg houdt, houd die bal laag. Uh, dat, dat moet toch iedereen weten, neem ik aan. Op zich zie ik dat verkeer erop. Nee, je hebt helemaal gelijk. <laughs> ja, ja nou, he, nou is die bal wat, wat minder hoog en kan met water aan het doorkomen. Maar ik uh, uh, uh, uh, Edo, mag hem overnemen. Edo aan de kant van uh, waar uh, Stamford nu goed verdedigt. Butwater, een uh, hoge bal. Helemaal naar de andere kant verdweld en Jesse de, de Haan kan hem aannemen. De Haan probeert met zijn snelheid de man te passeren. Moet nu kappen <coughs> en kap goed. Richting. We stellen nu Fartoet, Vartoet kan hij erbij komen. Ja, die kan er wel bij komen. Er wordt geplacht voor de Grijns. Maar is niet geval. Vernomen, overgenomen door de scheidsrechter. Dit water aan de rand van het 16 meter gebied. Gaat kappen. Kapt uit. En er wordt, de bal wordt gesmoord. Vier aan verdedigen. <coughs> van Edo. En die keeper kan het simpel opnemen. Een verre schop, uiteraard. Want het is natuurlijk harde wind in de rug van Edo. En als die bal ver dan gaat hij over de wedering. Maar Sanford kan het verdedigen. Uh, wie was dat? Halver uh, moet niet... nee, nu het uh, doet. Raakt de bal kwijt in de aanval. Bitwater gaat het verdedigen. En dat doet hij goed. Uh, wordt uh, strak verdedigd door Sanford daar. En wordt overgenomen. Bitwater kan net niet erbij komen. Jammer. Was iets te dichtbij het. Uh...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 nu Salim Fartout die bal pakt naar wit water. Ik sta een aantal bewegingen, dat doet hij constant, en dat moet toch een verdediger kennen. Ja, een verre paas weer, op Dessadanen, over de hele breedte van het veld. en de Kandaatje Berg werd aangespeeld. Berg, naar een dieve bal, ook Fartout, en die wordt weggekopt door een verdediger van, uh, van Edo. De Zandvoert, gaat, nee, gaat de, de bal gaat keer op het voet van de zandvoerder over de zijlijn, en Edo mag gaan gooien. Op de middenlijn zo'n beetje gaat Edo die bal weer in het spel brengen. We spelen in de, ondertussen in de 45e minuut. Ik hebben benieuwd of de schijfster er nog iets bij gaat tellen, maar ja, dat weet je nooit natuurlijk. Daar wordt, uh, uh, even kijken, Berg wordt in de rug gelopen. Mag van de schijfster, want het stond van de stel spel over. een goede diepe paas op, dit water, water, hier op de rechterkant van het veld. Zijn favoriete kant, want dan kan hij kappen, dan kan hij naar, naar het linkerbeen gaan, dat doet hij nu ook. En dan gaat hij naar het middenveld, en dat is eigenlijk zijn, zijn stuk. veelt naar Berg in, Berg, naar... Even kijken, die is dat terug naar, naar het uh, water. En die raakte de bal kwijt daar in de klut. En Sandvoet kan het niet meer overnemen. Dat was uh, daar uh, uh, Milan berk komt die raakte de bal kwijt. Nu weer Edo. Edo. Uh, eigenlijk met z'n tweeën over de middel heen. En dat is een stelle man daar, nummer 11, de, de centerspits van, uh, van Edo. Die geeft een die paas, die breedte paas. En oeh, hoe, oeh. Ho, ho. Um, nou, ik denk 20 zeptelen naast het palen een hele snelle aanval van Edo. Over de hele breedte van het veld. We in de, het, werd Vanaf de achtlijn met die bal in de diepte gepaasd. En de vleugel aanvallen van Edo. plaatst die bal net naast zijn doel voor Zandvoort En dat is zo pak voor het, uh, voor het uh, einde van de eerste helft. En een masseltje voor Zandvoort. Echt een masseltje moet ik zeggen. Want het had heel weinig gespeeld en we daar met, uh, aan de rust begonnen. En nog steeds.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 Kunnen we dat meenemen Rob? Ja hoor, geen probleem. Ja, Oké. Okay. Uh, nummer 11, nou ik geef er de nummers bij halen. Dat is vrij simpel voor mij. Want de nummer 11, dat is Dion Essayas. Uh, dat is dan de, de linkeraanvaller van uh, Edo. Mag vanaf rechts een corner gaan nemen. Dat wordt ik om en Met Bij deze wind is dat levensgevaarlijk. Stansford moet heel aan zijn. Dan ook met zijn tienen in het in het gebied. Alleen Jesse de Haan die staat tot de middellijn. Voor 1 van de ballen. Maar dat is wel heel erg ver weg met bij deze wind. De bal blijft niet moeilijk liggen. Ja, dat doet hij dan wel. En uh, Saias kan die bal nemen. Een lage bal. En die wordt weggewerkt door Zandvoort. Maar nog niet in Zandvoort bezit. Esaias, die kan die bal nemen. Dan wordt hij over de, uh, van de, de bal afgezet. Door uh, Berg. Berg Berg gaat de bal hoog. Wordt weggekomen door Zandvoort weer. En weer weggekomen. Uh, Jesse naar uh, Budwater. Budwater is nu op zijn eigen linkerhelft. Dan houdt die bal in balbezit. En dat is het van het uh, signaal van de schuifzegger... ...die het niet moeilijk heeft gehad in die tweede helft. En uh, de stand is 1-1. En er stand toch in de tweede helft met de wind in de rug... ...zal we toch behoorlijk druk moeten gaan over, uitoefenen op het doel van Edo. Dit was het voor de eerste helft. Terug naar de studio aan de tolweg. Dankjewel Joop. En uh, inderdaad, straks uh, de tweede helft verder... ...en we hopen natuurlijk dat uh, Salvo nog gaat scoren.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 Eigenlijk is dit ook wel een klein beetje een foute plaat, Albert-Jan. Maar nou, wel leuk, hè, toch? Ja, Nick Kiemen en It's uh, Time You Break My Heart. Heb je nog wat te melden zo vlak ja, voor vieren? Dit, ja, zeker, want die evenementagenda is niet compleet. Uh, met dit, uh, dit uh, prachtige concert dat morgen al plaatsvindt. Uh, wat ook echt in de evenementen thuis hoort. De winterconcert heb ik dan over van Musical in. Het wordt namelijk een echt kerstfeestje.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 Dus <laughs> 4 en 5 uur. Wat wil hij nou zeggen? Nee, nee, nee. We, gelukkig zijn er, hebben we hier geen beelden van. Nee, oké. Okay. <laughs> Ik denk, wat doet hij nou weer? Goed. Ja. Helemaal goed. Zometeen het D-D-laatste de uur van Sanford op zaterdag. We eindigen uur 2 met deze van Michael Jackson en Heal the World.